De Legende van Koning Arthur in een BBC-bewerking van Andrew Davis. Vertaling: Max Schuckard. Regie: Koos Mulder. U hoort Edmond Klassen als Koning Arthur. Hans Dagelet als ridder Lancelot Dulac. Dore Smit als Koningin Guinevere. En Henny Orry als Morgan Le Fay. Luidimprovisaties: Louis van der Grijp. De Legende van Koning Arthur. Deus is. De boze Morgan de Arthur's halfzuster, zei in de dagen waarvan ik vanavond gewaagd, Mijn vader roept tot mij uit het graf. Hij vraagt waarom zijn dood nog niet is gebroken, waarom ik Arthur nog niet heb gedood, wat ik zo gemakkelijk zou kunnen doen. Maar nee, Arthur's dood is niet genoeg. Ik wil hem en alles wat hij vertegenwoordigt, vernietigd zien. Ik wil zijn naam en de naam van alle dwazen die van hem houden uit het levensboek geschrapt zien. Heb geduld, vader. Tot deze diepere wond kan worden toegebracht. Uw slaap zal er des te zoeter om zijn. Het rat van het noodlot. Bentert. Arthur's uur van glorie zal kort zijn. Weldra zal zijn wereld in puin liggen, en de zoon van Ulser Penragon zal zijn vader in de hel opzoeken. Dat was ook in de dagen dat de goede oude, ja stokoude man aan het hof van Camelot verscheen, die de priester was van het dorre land. Hij was geheel in het wit gekleed, en er was geen ridder die wist waar hij vandaan kwam. En hij voerde een jonge ridder aan zijn zijde, in rode wapenrusting. En hij zei, vrede zij u allen. Maar de bruske Gawain vroeg ongeduldig. Wie, wie durft de ridder van de ronde tafel te storen? Een betere ridder misschien dan een van u die hier aanwezig zijn. Wat? Scheer je onmiddellijk weg, oude bedelaar. <laughs> Voor ik jou en je knaag de deur uitsla. Stil. Treed naar voren, oude man. Koning Arthur... Mijn naam is Natiens, priester in de dorre landen. Natiens? Deze jonge ridder heet Galahad. Hij is van koninklijke bloede. Ik heb hem onderwezen sinds hij een kind was. Spreek nader, Galahad. Koning Arthur, ik kom in vrede. Als u mij in uw gezelschap van ridders opneemt, zweer ik dat ik u trouw zal dienen. Sta op, Gellahed, en neem uw plaats tussen ons in. En alle hielden de adem in, toen ze zagen hoe hij ging zitten in de gevaarlijke zetel, waarin de woorden staan, 450 winters na de passie van onze Heer Jezus Christus wordt deze zetel bezet. En alle verwachten zij dat hij getroffen zou worden door de wraken des hemels, toen hij daar argeloos plaats nam. En koning Arthur zei waarschuwend: Galahad, die zetel is leeg gebleven sinds de eerste dag van de ronde tafel, tot de zuiverste ridder van allen zou komen. Als een mindere man daar zou gaan zitten. Zou hij regelrecht het vuur van de hel inschieten? Maar de jonge rode ridder bleef ongedeerd. Hij glimlachte vriendelijk. En toen verschenen op de gevaarlijke zetel, alsof een onzichtbare hand ze schreef, de woorden: Dit is de zetel van Galahad, de uitverkoren heer. maar wat ik u nu moet vertellen, gaat alle spraak te boven. Er viel een gevaarlijke stilte, en allen voelden zich als verlamd. Behalve de jonge Gala had, die keek alsof hij iets verwachtte dat hij niet kende, en dat hem toch niet onbekend was. En het was of de zaal met de ronde tafel helderder werd, maar dat kwam niet door het licht en het leek of er veel vleugelig ritsel opklonk, maar er werd niets gezien of gehoord. En toen, en niemand wist hoe of van waar, toen kwam er alsof hij dreef op een wolk, een gouden bokaal zwevend boven de tafel, en hij was zichtbaar en niet zichtbaar. En alle werden bevangen door schrik en verbijstering en door vreemd geluk. En het visioen verdween. En koning Arthur zei, wat was dat? Heer, het was de heilige graal. Koning Arthur, mijn taak hier is gedaan. Ik zeg u vaarwel, goede heer. Ik laat deze jonge man aan uw goede over. Vaarwel, Galahad. God zal met je zijn. En Natians, de priester van het dorre land, ging weg van het hof. Toen werd ook allen duidelijk wat de magier Mechlein vroeger voorspeld had. Hij had toen gezegd hoe de ronde tafel de wereld beduidde en dat vandaar vier witte stieren zouden uitgaan waarmee hij ridders bedoelde die de heilige graal zouden gaan zoeken. En drie van hen zouden de vrouw hebben gekend, maar de vierde zou kaars zijn en dat deze, zijn vader, evenzeer zou overtreffen in kracht als in moed. En voor hem ook moest de gevaarlijke zetel worden gemaakt, opdat zijn naam kenbaar zou worden aan de hele wereld. En toen in de zaal in Camelot de graal was verschenen, die de heilige kelk van het laatste avondmaal is door Jozef van Arimathea tot ons heil voor de wereld bewaard, toen stonden drie ridders op. Gawain, Lancelot en Bors. En zij zeiden... Heer, laat mij de graal gaan zoeken. Ik vraag dit in alle nederigheid. Ik heb in mijn leven vele onwaardige dingen gedaan. Misschien zal deze kweesten me zuiveren. Heer, ik smeek u. Laat mij ook meegaan op deze tocht naar de heilige graal. Blijf, Lancelot. Jij hebt genoeg gedaan. Nee, ik moet gaan. Dan, heer Arthur, ga ik met hem mee. Sire, mag ik met hem meegaan? Jij bent jong, Galahad. Het zij zo. Als je de graal wilt zoeken, reis dan naar de woestenijen van koning Pallas, waar hij volgens de barden verborgen is. Mogen God jullie allen beschermen. Ridders, de verschijning van die heilige schaal, die gebruikt is bij het laatste avondmaal van onze Heer, betekent het verhevenste uur van het Koninkrijk Kemmerland. En de goede ridders trokken uit, maar de boze bleven achter. Agraveen en Mordred, handlangers van morgen de Fee, die door Lancelot te beschuldigen, koningin Gwinevier ten verderve wilde richten, om acht uur in het hart te treffen. Ik zeg u, tante, die jongen is een tovenaar. Hij bezit vermogens die nog groter zijn dan de uwe. Zwijg. Je hebt niets van uit te duchten. Ik heb nog nooit zulke tovenarij gezien. Hem is geen lang leven beschoren. Maar ik zeg u... En jou ook niet, als je niet leert je mond te houden. We zullen geen tijd verliezen terwijl Lancelot van Camelot weg is. Hoezo, tante? Een paar jaar geleden heb ik een Kiem van twijfel in Arthurs geest gezaaid wat Lancelot en Guinevere betreft. De tijd is gekomen om die te voeden. Nu, terwijl Arthur het meest droomt over zijn rijk van ridderlijkheid, begiet het zaadje, Mordred, en je zult het zien groeien. Koning Arthur was eerst verheugd in die dagen, zodat hij zei, Op de berg Zion zal zich een machtig leger verzamelen, trouw aan God, levendig en vrolijk. Ze zullen de gelukzaligheid kennen van de vier gewesten van het aardse rijk, van de verste uithoeken van het koninkrijk der aarde, alle stralende engelen, eenstemmig klinkend, zullen hun trompetten in één harde stoot doen schallen. Maar ook in die dagen kreeg hij zijn droom. Slapen. Een droom heeft me wakker gemaakt. Een boze droom? Ja. Dan ben ik blij dat je hem niet op vrijdag hebt gedroomd. Op vrijdag? Ja, heer. Men zegt dat dromen bedrog zijn, tenzij je ze op een vrijdag droomt. Ach. Wat verontrust u, meneer? Alsjeblieft, vertel het mij. Of vertrouwt u me niet? Vandaag zou je gelukkig moeten zijn. Over een paar dagen is het Pasen. En al uw ridders zullen zich verzamelen voor het feest. Waarom ben je dan bedroefd? Ik word door die droom achtervolgd. Het is niet de eerste keer... Wat is het dan, mijn beste heer? Alsjeblieft, vertel het mij. Waar is een vrouw anders voor dan om de moeilijkheden van haar echtgenoot te delen? Ik zie de grote zaal, Kemmerlat leeg. En in puin. Ik zie de ronde tafel, gebroken. En in vele stukken liggen. Alles waarvoor ik heb geleefd. En geijverd. Verwoest. O, oh Arthur. Dit is niets anders dan een loze verbeelding. Je moet je er niet door laten kwellen. Want het is zo ver bezijden de waarheid dat het nooit kan gebeuren. Alle mensen, zelfs de sterkste, zijn midden in de nacht en prooi aan hun donkerste angsten. Anders zouden ze niet menselijk zijn. Weet je dat ik blij ben je te horen bekennen dat je zelf dergelijke dromen hebt? Ja, ik ben blij. Hoewel ik al die jaren van je heb gehouden, ben ik altijd een beetje bang voor je geweest. Ja, werkelijk. Ik kan het nu wel bekennen. Maar jij scheen altijd zo ver boven andere mannen verheven, als een god bijna. En Morgan zei tegen haar handlangers Mordred en Agraveen: De koning is bang... Hij weet niet waarom hij bang is, maar heel zijn ongerustheid draait om de namen Lancelot en Guinevere. Nu moet ik vertellen hoe de ridders die op graalkweesten gingen, vele avonturen beleefden, verdwaalden in wouden, door duistere ridders werden besprongen die op geesten leken en niet op mensen. En hoe Lancelot bij een heremiet kwam, die hem vertelde dat Galahad zijn bloedeigen zoon was, door hem bij vrouwen Ilene verwekt. En hoe hij tenslotte slotte, met zijn gezellen ridder Gaveen en ridder Bors kwam bij Ileens vader, koning Pelles, de koning van het Dorreland, die ziek lag aan een wonde aan het been, en heel het land kwijnde met hem en leek een woestenij. Lancelot, je bent teruggekomen. Ja, ik ben het, koning Pellis. Ik moet wachten op de komst van de ridder van de graal, Lancelot. Voor hij komt, kan ik niet beter worden. Wij zoeken de graal. Is er een manier waarop we u kunnen helpen, oude koning? Ik weet het niet, Gerwijn. Kom, breek het brood met mij tot de tijd komt. En uw dochter? Hier, vrouw Eleen. Al vele jaren dood, mijn zoon. Ze is in het kraambed gestorven. En het kind? Ik weet het niet. Ik heb gehoord dat het een jongen was. Galahad geheten. Ze is weggegaan voor het kind geboren werd. Ik vrees dat wij allemaal zullen omkomen in dit verschrikkelijke land. Nog geen twee mijl hier vandaan ben ik aan ridder tegengekomen. En heb hem uitgedaagd. Hij sprak geen woord, maar is dwars door me heen gereden, alsof ik distelpluis was. En terwijl koning Pelles, Lancelot, Cabeen en Bors zo pratend daar bij elkaar waren, viel opnieuw die vreselijke en gelukbrengende stilte. En weer werd het helderder dan licht, en weer werd het vleugelgeritsel gehoord. En zij namen vaar, alsof in het wit geklede jonkvrouwen door hen heen schreden. En de laatste van hen droeg een lans waar een bloeddruppels hingen. En ze hield deze boven de zwevende gouden bokaal, en het bloed druppelde daarin. Het is de graal, heren. Ik ben onwaardig, Gawain. Gawain, ik ben verblind. Schep moed, Hanslott. Het is mijn zonde, Gawain. Kom, kom, ik ben bij je. Achter de bokaal, die de heilige graal was, Daar schreef nu de jonge Galahad In een aura van oogverblindend licht. En de hoge priester Galahad Nam bloed van de lands En raakte daarmee koning Pelles wonden aan En deze genas op slag En het dorre land genas met hem Koeren schoot op en alle bloemen bloeiden. God zij geprezen voor deze verlossing. Nu heb ik de taak waarvoor ik ter wereld ben gekomen volbracht. Ik dank God dat ik ervoor voorbeeld uitverkoerde. Vaarwel. Mijn leven is vervuld. En Galahad is sindsdien niet meer gezien. En toen keerde ridder Lancelot terug naar koning Arthur's hof in Camelot. En hij vond dat gedompeld in onvrede en onrust. En hij vroeg koningin Guinevere: Hoe gaat het met de koning? Hij doet vreemd de afgelopen weken. Hij kijkt naar me. En zijn ogen richtten zich binnenwaarts op zichzelf. Hij begint oud te worden. Maar nu jij terug bent, zal hij weer gelukkig zijn. Oud worden we allemaal? Nee. Ik zie je nog altijd zoals je was toen je voor het eerst naar mijn vaders boomgaard kwam. Ik dacht, ik hoopte dat je gekomen was om mij het hof te maken. Als je dat had gedaan, Lancelot, zou je me hebben veroverd. Guinevier, ik smeek je praat daar niet over. En deze woorden werden afgeluisterd door morgen de Vee. En zij briefden ze over aan koning Arthur. En toen zij deze in gramschap ontstoken. Guinevere, al jarenlang heb ik geruchten gehoord ...over je liefde voor Lancelot. En jarenlang heb ik geweigerd ze te geloven. Maar nu is gebleken dat ik het mis had. Je hebt mij bedrogen... ...en schande over dit hof gebracht. Dit is een dag... ...die ik nooit had gedacht... ...te zullen meemaken. De troefste van mijn leven. In die troeve dagen... Was de tijd ook niet ver meer dat Arthur's rijk moest ondergaan, zoals Morgen de Fee zich dat had gewenst toen zij zei, zoals ik u in het begin vertelde: Mijn vader roept dat mij uit het graf. Hij vraagt waarom zijn dood nog niet is gebroken, waarom ik Arthur nog niet heb gedood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 Uw slaap zal er des te zoeter om zijn. Het rat van het noodlot wentelt. Arthurs uur van glorie zal kort zijn. Weldra zal zijn wereld in puin liggen. En de zoon van Ulzer Penragon zal zijn vader in de hel zoeken. Het laatste deel van de legende van koning Arthur in een bewerking van Andrew Davis hoort u volgende week zaterdagavond op deze zender eveneens om kwart voor tien. Vertaling Max Schukert Verteltekst Jan Stalink Luid improvisaties Louis van der Grijp U hoorde de stemmen van Henny Orrie, Doris Smit, Peter Arians, Kees Broos, Edmond Klassen, Kees Kolen, Hans Dagelet, Rob Fruithof, Frederik Groot, John Leddy en Henk Richters. Inspatiënt Monique van Riel. Regie Koos Mulder. Dit is de KRO via Hilversum 4. Het laatste programma, dames en heren, vanavond voor wat betreft de KRO, dat is Laudate. Dat wordt samengesteld en gepresenteerd door Biko Clemens. Dat was het Aviverum van Maurice Piren, een opname van het koor van de sint jans in Den Bosch onder leiding van de componist. Gregoriaanse muziek nu, de negende mis voor Mariafeesten, de Missa Cum Jubilo. Een uitvoering door een kinderkoor, de Sint-Josef-Zangertjes uit Helmond onder leiding van Silver van Lieshout, de Missa Cum Jubilo.